Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Doping is nog altijd aan de orde van de dag in de wielersport. Voor ons onderzoek in opdracht van de Internationale Wielerunie UCI... is de situatie onder profwielrenners wel verbeterd... maar wordt er nog volop gebruikt. De renners zijn overgegaan tot kleinere hoeveelheden... zodat het niet zichtbaar is bij een bloedcontrole. Uit het onderzoek blijkt ook dat de beruchte Spaanse de Fuentes... ondanks een schorsing nog altijd actief is vanuit Zuid-Amerika.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 In Abu Dhabi is een recordpoging begonnen om met een vliegtuig op zonne-energie de wereld rond te vliegen. Het toestel, de Solar Impulse, zal op verschillende plaatsen wel een tussenstop maken om over vijf maanden weer terug te zijn in Abu Dhabi. De Zwitserse bedenkers van het project willen reclame maken voor nieuwe technologieën die het milieu niet belasten. Het weer bewolkt, maar wel overal droog. Overdag breekt in de middag geleidelijk de zon door en het wordt ongeveer 12 graden. Dit was. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooije van de ANWB. In de Randstad al viel op de A1 richting Amsterdam, bij Diemen 5 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michels-Gesto en Kerkdriel 6. A6 richting Muiden bij Almere Buiten-Oost En een half uur vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Er staat 10 kilometer file tussen Knopendel en Arkel. De rechterrijstok is daar dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Ook een kapotte vrachtwagen bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Tussen Pernis en het Botlektunnel staat 7 kilometer. Ook hier is de rechterrijstok afgesloten en de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Beeldhoven, 4 kilometer. En de N57 richting Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 bij Brielen, 4 kilometer. En dat is natuurlijk vanwege de werkzaamheden daar. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ritme van Zandvoort op 106.9. f FM. Ik doe de, de dicht, straat lijken te huilen, wolken lijkt te vluchten. zo.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 Someone who fade apart BAM! Touch your neck, slowly close your eyes. I can't resist you even if I try. remove. This feeling could now lead us an